Zes uur door Almegens met het NOS-journaal. Het Griekse ministerie van Financiën zal over een uur bekendmaken... of er genoeg banken en investeerders akkoord zijn gegaan met de schuldendeal. De internationale banken konden tot gisteravond negen uur aangeven... of ze een groot deel van de Griekse schuld willen kwijtschelden. Als er niet genoeg meedoen, gaat de deal niet door... en dan krijgt Griekenland ook geen nieuwe leningen van Europa... waardoor het land nog deze maand failliet gaat. Italiaanse politici zetten vraagtekens bij de mislukte reddingsoperatie van gijzelaars in Nigeria door Britse special forces. Daarbij kwamen gisteren een gegijzelde Brit en Italiaan om het leven. De Italianen beklagen zich er volgens de BBC over dat de Britse premier Cameron niet met Italië heeft overlegd. Een woordvoerder van de Britse premier zei dat er geregeld contact is geweest met Rome over deze zaak.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 In Nederland was Love Epidemic in 1973 de eerste grote hit van de Tramps. Andere grote hits waren Shout en Disco Inferno. Jimmy Ellis overleed in een verpleeghuis in Rock Hill, South Carolina en was 74 jaar. Tennis Robin Haase is er niet in geslaagd zich te plaatsen... voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells. Hij verloor in drie sets van de Spanjaard Pablo Andujar. Haase was nog de enige Nederlander in het mannentoernooi. Thomas Chorel sneuvelde eerder al in de kwalificaties. Het weer het is overwegend bewolkt. Er zijn ook opklaringen. Later vandaag eerst af en toe zon. Maar vanmiddag weer meer bewolking en wat regen. En het wordt hooguit 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten. Vrijdag 9 maart, goedemorgen. Eén jaar geleden werd Japan getroffen door de zware aardbeving en de daaropvolgende tsunami. Maar Robin Visser kijkt vanochtend terug op die fatale vrijdag. Verslaggever Roel Paul meldt zich vanuit Japan. En dat is natuurlijk nog even spannend voor Griekenland en de rest van de eurozone. Hoeveel banken en andere investeerders meegaan doen aan het kwijtschelden van de schulden. Het wordt om zeven uur officieel bekendgemaakt. Daarna hoort u gelijk correspondent Connie Keeser vanuit Athene. Economieverslaggever Peter van der Meerschout met de cijfers en de getallen. En de bedragen natuurlijk. En hoogleraar Finance and Banking Harald Beekink over de consequenties voor Griekenland, de euro en de private investeerders. Hoort vanochtend ook meer over de mislukte actie van Britse militairen om gijzelaars in Nigeria te bevrijden. En ik praat met de financieel topman Jan van Rutte van ABN AMRO over de jaarcijfers van de bank. Onze correspondent in Duitsland was bij het afscheid van de afgetreden president Christian Wolff. En Joost Vullings hoort u over de eerste week van het Katshuisberaad. Europese CO2-heffing voor de luchtvaart levert veel boze reacties op. Van luchtvaartmaatschappijen die meer kosten krijgen, maar ook van China. Daar praat ik over met expert in de emissiehandel Jos Kozijnsen. De Europa League voetbal van gisteravond, daar hoort u over. En ook over het eerste college van professor Joep van het Hek aan de TU in Delft. In dit Radio 1-journaal tot half tien. Kunt u ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter. En daar heten we NOS Radio 1. In Syrië zijn vier brigadegeneraals overgelopen naar de opstandelingen. Dat heeft het vrije Syrische leger gezegd tegen persbureau Reuters. Gisteren liep ook al de onderminister van Olie over. Dat is goed nieuws voor de opstandelingen, zegt verslaggever Hans-Jaap Melissen bij Pauw en Witteman. We hopen dat we dan meer zullen volgen. Uh, zoals we al een tijdje hopen op veel meer militaire overlopers. En dat het regime van binnenuit eigenlijk dan in elkaar zou storten. Maar ja. Uh dus afwachten of dat dan ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Dat zij ook zegt, woord, ja, als je meer militairen wil laten overlopen... dan moet er toch echt een no-fly-zone komen waar ze veilig naartoe kunnen... waar ze tanks mee naartoe zouden kunnen nemen... zonder gebombardeerd te worden door straaljagers van uh, Assad. Ondertussen wordt er nog steeds hard gevochten in Syrië... vooral in de buurt van Baba Amr in de stad Oms. Volgens ondersecretaris-generaal voor de mensenrechten van de VN... is er sprake van een complete verwoesting. The uh, devastation uh, there is uh, significant. Uh, the, uh, that part of uh, Homs is uh, completely uh, destroyed and I'm uh, concerned to know what has happened to the people who lived in that part of the city. Internationale gemeenschap voelt vooralsnog nog weinig voor militair ingrijpen. Toch wordt er steeds vaker over gesproken. Ook door Guy Verhofstadt, leider van de liberale fractie in het Europees parlement. Hij vergelijkt de situatie in Oms met de genocide in Rwanda in de jaren negentig. De internationale gemeenschap past daar. Er worden tien Belgische militairen Wat doen we? namelijk de internationale gemeenschap overtuigen van allemaal terug te trekken op het ogenblik dat het gebeurt. Dat is ik zou het nog zeggen nog een, nog een graad erger. En de uitkomst was een genocide van 800.000. Ik zeg niet dat dat nu in Syrië gaat gebeuren, maar er is wel degelijk een, een systematische zuivering bezig. Sinds enkele dagen worden wel hulpverleners van de Rode Halve Maan toegelaten tot de zwaar getroffen wijk in Oms Baba Amr. Een schietpartij is er geweest in een psychiatrisch ziekenhuis in de Amerikaanse stad Pittsburgh. Gewapende man liep de inrichting binnen en begon te schieten. De burgemeester. At this time there are two confirmed deaths. Uh, one believed to be the shooter. Uh, he entered the building with two firearms. Uh, it appears at this point that he acted alone. Uh, there were seven others that were wounded this afternoon at Western Psych. De schietpartij veroorzaakte paniek in de omgeving. Er kwam gelijk ook heel veel politie op af, zegt deze ooggetuige. Ook de dader is om het leven gekomen. Over het motief van die dader is nog niets bekend. Groot-Brittannië had met Italië moeten overleggen... over de reddingspoging van ontvoerde Italianen en Engelsman in Nigeria. Een reddingspoging die mislukte. De Italiaanse politici klagen nu bij de Britse premier Cameron. De Twee mannen waren vorig jaar ontvoerd... en zijn volgens het Nigeriaanse leger tijdens een vuurgevecht gedood. De Britten zeggen dat de twee al voor de reddingsactie waren vermoord. In ieder geval willen de Italianen duidelijkheid, legt deze senator uit. Het was een heel moeilijke situatie en het mag de beste beslissing zijn maar het is nog uh, steeds be te verklaren waarom de Italiaanse autoriteiten niet zijn opgegeven, hoewel ze behoorlijk aanwezig zijn op het territorium van Nigeria. Italiaanse premier Monti heeft ook Nigeria om opheldering gevraagd. Israël zal Iran de komende tijd niet aanvallen. Het land wil eerst sancties invoeren. Dat zegt premier Netanyahu in een televisieinterview. Hij was net terug van een overleg met de Verenigde Staten over het omstreden atoomprogramma van Iran. Israël zal Iran volgens Netanyahu niet binnen een paar weken aanvallen. Maar het zal ook geen jaren duren als Iran zo door blijft gaan, zegt Netanyahu. In Duitsland heeft president Wolf, afgetreden president Wolf, afscheid genomen. Het gebeurde met veel militaire pracht. Helm op, zon Wolf trad onlangs af nadat hij onder vuur was komen te liggen... door vermoedens van corruptie. Ook zou hij de pers onder druk hebben gezet. En er was veel kritiek, ook op het grootschalige afscheid van Wolf. En daarom waren er niet zo heel veel mensen bij... zegt correspondent Wouter Meijer. De oppositie ontbrak. De vier nog levende ex-presidenten kwamen niet. En de voorzitter van het Constitutionele Hof vond het ongepast om te komen... omdat er een gerechtelijk onderzoek tegen Wolf loopt.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 Ik heb dus uh, verschillende gemeenten, gemeentes gehad, burgemeesters uh, uit Winterswijk, Ruurlo, Zutphen, Lochem. Uh, ja, die allemaal uh, veel belangstelling hadden. En die, uh, ja, die dus aan het lonken waren om mij dus naar die, uh, naar die plaatsen te krijgen, ja. En, maar ik heb nog geen beslissing genomen. De collectie van Scheringa werd na het faillissement van DSB eh, eigendom van de Duitse Bank. Maar die heeft het nu aan Melgers verkocht. Hij wilde werken tentoonstellingen. Maar hoe, dat weet hij nog niet. Het is heel moeilijk om eh, oude historische panden die me aangeboden worden door, door gemeentes. om die dus te gebruiken. hoogstens kan je daar misschien eh, 60, 70 doeken in kwijt. Dus ik denk dat ik toch een eh, dat, dat nieuw museum laat bouwen. En Hoeveel Melgers voor de schilderijen heeft betaald, dat is niet bekend. Joep van Heck heeft gisteravond zijn eerste college gegeven als cultural professor. De cabaretier geeft masterclasses aan de TU in Delft. Hij begon zijn eerste lezing op een karakteristieke manier. Als mijn uh, ouders dit nog zouden meemaken... dat ik met mijn 16 jaar MAVO hier als professor sta... <lacht> wat is het leven een gelul, dames en heren. Studenten zijn erg enthousiast over een nieuwe professor. Alleen is het nog wel wat onduidelijk wat hij hen nou wil bijbrengen. Het geheel lijkt enigszins een beetje een mystiek gehuld. Um, het doel is me echter wel duidelijk geworden dat uh, Joep ons wil inspireren... en dat we van elkaar iets willen leren en iets moois gaan maken. Hij heeft er een idee bij, wij nog niet. <laughs> Masterclasses van Van het Hek worden nog twee maanden gegeven beurs op Wall Street zijn gisteren gesloten met overtuigende winsten. Optimisme over het slagen van de Griekse schuldenruil... verdreef de zorgen over een mogelijk bankroet van Griekenland. De Dow Jones steeg 16% en de technologiebeurs Nasdaq kreeg 1,2% bij. Ook in Japan gaat het goed, Er wordt alweer gehandeld. De Nikkei staat fors in de plus, 2,2%. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Marcel Ooster. Het is 10 minuten over 6. Zanger Jimmy Ellis van The Tramps is overleden. De band brak begin jaren 70 van de vorige eeuw door tijdens de disco-rage. In Nederland was Love Epidemic in 1973 de eerste grote hit. En later volgden Hold Back the Night, Disco Inferno en Shout. Jimmy Ellis overleden in een verpleeghuis in Rock Hill, South Carolina. Hij was 74 jaar. I just want you to know I feel pretty good hoor u van de Tramps, de leadzanger Jimmy Ellis is overleden in South Carolina. Hij is 74 jaar geworden. Bijna kwart over zes. Mark-Robin Visser, goedemorgen. Mark-Robin Visser, hadden wij contact mee? Ja, mij, ik hoor jou. Ja. Inderdaad, luid en duidelijk. Ja, ik... Mark-Robin, goedemorgen. Ik dacht, ik wil je even iets laten horen, maar hij is nou weer even stil. Want dit is het geluid. Hoor je hem? Nee? Ja, zeker. Het is een Waddingsveens buiksprekertje, noem ik hem. Je zit hier gewoon al heel vrolijk de vroege ochtend uh, te futen. En ik kan je ook melden, Marcel, even tussen twee haakjes... dat de krokusjes hier in Waddingsveen hun kopje boven de grond uitsteken. Waarschijnlijk is dat in andere plaatsen van Nederland misschien ook wel het geval. Maar dat kan ik niet bevestigen, want ik ben nu in Waddingsveen. Dus ik kan me alleen hier, uh, hier over deze situatie uh, uitspreken. En dan op de achtergrond dat uh, Waddingsveense nachtegaaltje. Nou, het is werkelijk prachtig. Maar daar ben ik eigenlijk niet voor hier gekomen. Ik ben eigenlijk hier gekomen omdat hier iemand woont. Die vorig jaar rond deze tijd wereldberoemd was in heel Nederland. Mede dankzij ons, mede dankzij de NOS. Omdat hij heel vaak bij ons op televisie was: Henny van de Veren. Kent u hem nog? Henny van de Veren, Japanoloog. En uh, veelvuldig op radio en televisie te zien vorig jaar rond deze tijd. Vanwege de gebeurtenissen in, uh, in Japan. Het is alweer bijna een jaar geleden dat Japan uh, werd getroffen... door een aardbeving en een uh, tsunami met alle gevolgen van dien. 1500 doden te betreuren en heel heel, heel erg veel problemen. Uh, ik kan je vertellen dat wij een weekend van uh, herdenking en gedenking tegemoet gaan. En uh, ik wou daar maar vast even een, uh, een voorschotje opnemen. Voor de mensen uh, bij wie het alweer een beetje in het geheugen is weggezakt... even een radiofonische... Herinnering wij wonen op de 51 verdieping van een wolkenkrabber in uh, Tokio uh, en uh, werden opgeschrikt door plotseling en uitteking uh, met een kracht die nog nooit gevoel was. Uh, zoals het gebouw heen en weer ging, wij dachten echt van uh, dit is het einde, dit, dit houdt zo'n gebouw nooit. Een Japanner keek mij eerst nog lachend aan en zag mijn verschrikte gezicht. Ongetwijfeld zei <gacht> Earthquake. En op dat moment uh, kwamen mensen uh, schreeuwend uh, alle gebouwen uitgelopen. En vielen mensen om, uh, omdat ze hun evenwicht simpelweg verloren. Het was een uh, angstig uh, tafereel. Dit is echt verschrikkelijk wat jullie zien. Stroom ziet, ...die alles met zich meestuurt ...die maar doorgaat en doorgaat en alles wegvaagt. Je ziet auto's rijden die niet weten wat er op ze afkomt En het gaat maar door, het gaat maar door. To the people of Japan, I offer my deepest sympathy... ...to the people who have suffered the disaster. And we ask the people of Japan... ...to act calmly. Steen heeft het premier uh, een crisisteam opgeroepen. Uh, het leger is ingeschakeld. Hij roept de mensen op tot kalmte. Uh, want zo zijn ze wel, de Japanners, dat in tijden van nood... ...dan uh, zijn ze op een gegeven moment heel erg kalm en zelfbeheersd. Maar verder is het, is het drama natuurlijk, vooral in Sendai en uh, de, de omliggende dorpen... ...en wat daaruit gaat komen aan slachtoffers, ja, dat, dat moet verschrikkelijk zijn. 15.000 doden, 15.000 doden. Neem niet kwalijk voor die pijnlijke vergissing. We gaan uh, vanochtend uh, kijken naar de situatie in Japan op dit moment. Roel Pauw, een collega van mij, die is daar nu. Daar gaan we contact mee, uh, mee leggen. En we gaan natuurlijk ook kijken uh, welke lering wij hieruit kunnen halen. Wat hebben we geleerd van uh, de ramp? In Japan, wat kunnen we ervan meenemen? Dat is uh, vanochtend live vanuit Waddingsveen. Ja, Mark Robin, het was, het was vorig jaar, een jaar geleden. Het is nog niet precies een jaar geleden, het is zondag. Het was ook op een vrijdag, hè? net voor het weekend. Precies, juist. En, wat, wat dat betreft... Uh... Ja, werkte jij toen ook? God, ja, ik weet eigenlijk niet meer precies uh, nee. waar ik toen uh, dat weet. weet jij het nog? Ja, ik, ik werkte niet. Lara zat hier alleen. <laughs> en ik weet nog van haar dat ze zeer onder de indruk was van die eerste beelden die ja. toen uh, binnenkwamen. Ze vertelde het gisteren nog. Dat was ook zeer ingrijpend. Um, nou, uh, we zijn benieuwd ja. hoe mensen daarop terugkijken, Marco Robin. Zeker, ja, absoluut. Tot later dus. Marco Robin. Visser over één jaar na de aardbeving. en de daaropvolgende tsunami die Japan trof. Bijna tien voor half zeven, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Op de belangrijkste autobeurs van het jaar, de autosalon in Geneve, is maar één Nederlandse stand. Die van bandenfabrikant Vredestein. Of eigenlijk Apollo Vredestein, want zo heet het bedrijf sinds het in Indiase handen is. Terwijl autofabrikanten gebukt gaan onder de economische malaise, groeit het Enschedese bedrijf als kool. Sinds de overname kwamen er 350 werknemers bij. En volgens de topman Rob Oudhoorn worden dit jaar de investeringen verdubbeld. Ja, 2009. begin 2009 is uh, Vrede zijn uit het faillissement van een, uh, een Russisch bedrijf gekocht. He, Vrede zijn was wel helemaal intact, maar in Rusland uh, is het bedrijf failliet gegaan. Er waren een hele hoop gegadigd, moet ik zeggen. Maar omdat wij Apollo al heel lang kennen, hebben wij zelf mogen kiezen en kunnen kiezen voor dit bedrijf. En bevalt dat? Ja, het is, uh, uh, na de Russische affaire is natuurlijk uh, bijna alles beter. Er zijn zeker cultuurverschillen waar je rekening mee moet houden. Bij ons is ja, ja en nee, nee. En dat wil daar nog wel eens wat verschillen. Aan de andere kant zijn er ook hele grote voordelen... om te werken met een Indiaas bedrijf en met name met Apollo. Het is een familiebedrijf, weliswaar aan de beurs genoteerd. Maar de heren Kanwar, dat is de chairman en de vice chairman... die hebben grote plannen. De plannen voor 2016 die zijn al gemaakt. Dan weet je wel uh, wat ik bedoel. We horen veel verhalen de afgelopen jaren over de BRIC-landen. Brazilië, Rusland... India, China, dat zijn de landen waar de bomen tot in de hemel groeien. Althans op papier. U bent een van de weinigen die het echt daadwerkelijk meemaakt. Is het zo mooi? Uh, ja, ik ken India al van heel lang. Ik ben 15 jaar geleden voor het eerst in India geweest. Je kan Rusland niet vergelijken met India. In Rusland is. daar uh, wonen 145 miljoen mensen. En als je dat vergelijkt met de 1,3 miljard nu op het ogenblik in India... dan begrijp je het potentieel heel anders is. Maar voor ons is het natuurlijk van erg van belang... Uh, Hoeveel auto's er zijn? Nou, over groei gesproken, je praat er altijd over 6, 7 procent... terwijl heel Europa op het ogenblik uh, min of meer vlak is. Dat is natuurlijk een enorm verschil. Europa heeft het moeilijk in alle opzichten. Of het nou om de schulden gaat, de economie, de Grieken, de Portugezen, de Spanjaarden... het geld is op, er moet bezuinigd worden, het mes gaat erin... het consumentenvertrouwen gaat eraan, er worden minder auto's verkocht... Poeh. Ja, ik, ik doe niet mee aan dat negativisme. Want... Maar u moet er wel mee omgaan. Ja, maar wij hebben daar ook helemaal geen last van. Er worden weliswaar in Europa nu minder auto's verkocht. En dat gaat ook zo blijven, verwacht iedereen. Ja. Maar u profiteert zoveel van de nieuwe gebieden... dat u er geen last van heeft? Ja, nou, het ligt eigenlijk een beetje gecompliceerder. Dus als er minder auto's verkocht worden... dan blijven mensen langer doorrijden in hun oudere auto's. En dan geven ze meer geld uit aan onderhoud, et cetera. En die banden worden gewoon vervangen. Dus wij kijken niet zozeer... Naar die autoverkopen voor het merk Vredestein. Maar heel erg naar het aantal gereden kilometers. Het park groeit nog steeds. En mensen die blijven rijden met die auto's. Dat is belangrijk. Het doet me een beetje denken aan Unilever. Waar ze al jaren zeggen, ach, crisis of niet. Mensen willen altijd hun tanden poetsen. Ja, de auto is natuurlijk een zeer inelastisch product. En mensen willen graag blijven rijden. En terecht, want het is hun eigen vrijheid. Komt u in deze Europese crisistijd aan investeren toe? In Enschede? Ja, uh, Vredesen is een zeer succesvol bedrijf financieel. En dus wij, uh, uit eigen cashflow, investeren we heel veel. Maar we doen nu ook extra investeringen om de productie uh, flink op te schroeven. En het aardige is, weet je, in al deze moeilijke tijden... hebben we in de laatste vier jaar 350 nieuwe mensen aangenomen. De fabriek is enorm uitgebreid, zowel kwalitatief als kwantitatief. Dat ligt ons geen windeigen in. Dat gaat allemaal prima. Maakt u zich helemaal geen zorgen over Europa? Nee, ik, ik denk dat we het ergste achter ons hebben... Maar is, elke dag is het weer even spannend. Er moet we weer beslissingen genomen worden door de banken over Griekenland et cetera. Maar ik heb het idee dat iedereen daar staat om daar een oplossing voor te vinden. En dan kruipen we gewoon uit het dal, hoor. Daar ben ik helemaal van overtuigd. Topman van bandenfabrikant Fred Rob Oudshoorn en Louis Dekker sprak met hem. Nederland blokkeert als enige de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Schengenzone. Maar als Europa in juli oordeelt dat die landen er toch klaar voor zijn... dan kun je er niet meer omheen, zegt minister Leers van Immigratie en Asiel. Dat is opmerkelijk, want Nederland wilde tot nu toe geen enkele toezegging doen. Met zijn Europese collega sprak Leers gisteren in Brussel... ook over strengere regels voor gezinshereniging van migranten. Correspondent Stijn Zadé vroeg de minister waarom dat nodig is. Er zijn landen die mm, helemaal geen family reunification hebben. En die zeggen dus van ja, uh, waar heb je het over? En er zijn landen die dat wel hebben... Frankrijk, Duitsland, uh, het Verenigd Koninkrijk. En dat maakt dat heel veel landen een in tussenpositie innemen en zeggen: Ja, we vinden het prima als het veranderd zou worden, maar we willen wel eerst weten in welke kant dan. U klinkt alsof u nog in de fase zit dat u uw Europese collega's moet voorlichten, terwijl u toch snel resultaten wilt. Ja, nou ja, kijk, en dat is het lastige. Wij willen gewoon uh, concrete instrumenten hebben, we willen vooruit. Want wij willen voorkomen dat er echt een keten gaat ontstaan van kansloze migranten. Er zijn hier in het verleden bij ons in Nederland mensen binnengekomen... die nu hun familieleden gaan uitnodigen. En dus is daar ook een behoefte aanwezig om te zeggen... ja, wacht even, maar de huidige uh, instrumenten zijn ontoereikend. Ik hoor altijd wel de verhalen... mag je niet meer trouwen met wie ik wil? Tuurlijk mag je dat. Maar dit is het belang van het individu. En hier is het belang van de staat. Dan mag dat toch wel op zijn minst met elkaar een beetje in een balans zijn. Want waarom moet het belang, de keus van een individu... altijd uiteindelijk afgewenteld worden op het belang van de gemeenschap? Iemand die een kansloze partner uiteindelijk uitnodigt... die weer naar Nederland komt en die weer op kosten van de gemeenschap... uiteindelijk moet inburgeren of alleen maar... uiteindelijk met veel geld onderhouden kan worden, dat is slecht. Nederlandse oppositiepartijen hier vertegenwoordigd in het Europees parlement... die zeggen vaak, Gert Leers moet de populistische maatregelen... van Geert Wilders proberen te verkopen. Gaat hem nooit lukken. Het is kennelijk een wedstrijdje geworden, red je het of red je het niet. Het is een veel, voor mij een veel inhoudelijker punt. Ik ben bezig met een missie, maar ook zelf een geloof waar ik moet overtuigen. De gedachte erachter is niet verkeerd. Het heeft ook niks te maken met, ik denk wel... dat het vaak weg wordt gestopt onder wilders en populisme. En dat vind ik ook te kort doen. Dat vind ik onterecht. Het is wel degelijk een terecht probleem. Daarom is het ook in het regeerakkoord opgenomen. En hebben we ook gezegd, we gaan kijken of we dat via Europa... Uh, beter kunnen aanpakken. En ik bagatelliseer dat probleem niet onder geen enkele voorwaarde, want het is veel te serieus. Uh, dus wat in Nederland is gebeurd, die wake-up call, wat daar is gebeurd, wil Wilders toch, uh, want hij wordt wel vaak verguisd. Ik denk dat we ook reëel moeten zijn en zeggen: ja, hij heeft wel de vinger bij een aantal problemen gelegd, waar in ieder geval mensen uh, behoefte aan hebben dat het ook gebeurt. U heeft vandaag natuurlijk ook gesproken met de collega's uit Roemenië en Bulgarije. Nederland als enige blijft dwars liggen. Die landen mogen er nog niet bij in de douanevrije Schengenzone. Ik heb net nog met mijn uh, bulgaarse collega gesproken... die ook nog eens bevestigt dat er in de samenwerking... en in de onderlinge verhoudingen tussen Nederland en Bulgarije... Uh, maar geen problemen zijn. Vragen zij u op een dag als vandaag dan... Uh, zegt Gert Leers, wanneer geeft Nederland nou eindelijk groen licht... Nou ja, kijk, als het in juli goed is, dan zal ik mijn positieve gevoelens over dat, uh, die goede ontwikkeling niet onder stoel op banken steken. En dan moet men in de raad in uh, september maar een conclusie trekken. Als deze tussenrapportage in juli dus goed is, hè, nou, dan ziet het er goed uit, zegt u. Maar wat als Geert Wilders dan alsnog op de rem blijft staan? Nee, Anders zijn we spelletjes aan het spelen, dat moeten we niet doen. We hebben gezegd, we hebben er onvoldoende vertrouwen in... ...als we de sleutels van onze achter, uh, huisdeur aan de achterburen geven... Nou, als vervolgens uit rapportage blijkt dat die achterburen de opeens allemaal een stuk beter georganiseerd hebben, dan moet je daar toch niet omheen. Het NLS Radio 1 Sport. FC Twente en AZ blijven indruk maken in de Europa League. PSV beleeft een hele slechte week. Voor hen wordt het een lastige klus om de volgende ronde te bereiken. Twente won thuis verdiend, maar wel met wat mazzel van Schalke 04. Het werd 1-0. Luc de Jong benutte in de tweede helft een penalty nadat hij zelf was gaan liggen. Matip was volgens de scheidsrechter Thompson de boosdoener en kreeg rood. Maar ten onrichte bleek uit de televisiebeelden. De Jong leek over zijn eigen benen te struikelen... al houdt hij vol dat hij wel degelijk werd geraakt.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 En dat hebben we vandaag weer laten zien. Uh, anderzijds uh, ja, hadden we ook niet gedacht uh, om zomaar weer 2-0 te winnen. Dat uh, moeten we ook eerlijk in zijn, want uh, dit is een hele stugge ploeg. Maar uh, we hebben vandaag uh, ja, echt weer uitgegaan van, van onze eigen kwaliteit. En ik uh, en, en denk gewoon verdiend gewonnen. Ja, dan PSV. Dat kreeg voor de tweede keer in vijf dagen veel tegengoals. Het werd in Valencia 4-2. Eindhovense ploeg stond in de rust al met 3-0 achter. Het werd ook nog 4-0. Waarna PSV door een penalty van Toyvonne en een goal van Wijnaldum de schade nog wist te beperken. Soldano maakte twee goals. Ruiz en Piatti beide één voor Valencia. Trainer van PSV, Fred Rutte, is blij... dat zijn ploeg in ieder geval nog twee keer heeft kunnen scoren. Dat heeft ook te maken met de tegenstander. Die gewoon uh, ja, bijna op alle fronten wel beter waren als je zoon. Uh, alleen ik vind wel dat we iets te makkelijk de goals hebben tegengekregen. is dus de eerste twee... Ja, als je dat gaat analyseren, dat, dat is... kan eigenlijk niet. Ricky van Wolfswinkel en Stijn Schaars wonnen met Sporting Portugal van 1-0. Met 1-0 van Manchester City. Nigel de Jong speelde bij City weer eens mee. Dat pakt ook een gele kaart mee nog. Geen van de Nederlanders scoorde overigens. Verrassend was de nederlaag van Manchester United op Old Trafford. Atletiek Bilbao won er met 2-3. In de vorige ronde had Ajax ook al in het stadion van Manchester United gewonnen. Toen was dat niet genoeg. De returns zijn volgende week donderdag. Radio 1, het NOS-journaal. Al zeven, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen. Het Griekse ministerie van Financiën zal over een half uurtje bekendmaken... of er genoeg banken en investeerders akkoord zijn gegaan met de schuldendeal. De internationale banken konden tot gisteravond negen uur aangeven... of ze een groot deel van de Griekse schuld willen kwijtschelden. En als we er niet genoeg meedoen... krijgt Griekenland ook geen nieuwe leningen van Europa.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 Op bijna de helft van alle snelwegen mag vanaf september 130 worden gereden. Minister Schulz wilde aanvankelijk de hogere maximumsnelheid invoeren op meer dan de helft van de snelwegen. Maar volgens het CDA zijn de wegen daarvoor niet veilig genoeg. En het aantal overgelopen Syrische generaals is opgelopen tot zeven. Dat heeft het Vrije Syrische Leger gezegd tegen persbureau Reuters. Er zijn weer generaals gevlucht naar een opvangkamp in Turkije. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en de temperatuur varieert van 2 graden lokaal in het oosten tot 6 graden langs de westkust. In de ochtend is er nog ruimte voor de zon, maar vanuit het westen neemt bewolking toe. Vanmiddag is het geheel bewolkt en lokaal kan wat motregen vallen. De maximumtemperatuur varieert van 8 graden op de wadden tot 11 in het binnenland en er waait een matige zuidwestenwind. In het noordwesten kustgebied is de wind soms vrij krachtig, windkracht 5. Vanavond blijft het bewolkt en komende nacht kan er vanuit het noorden wat regen vallen. Koud wordt het niet met een minimumtemperatuur rond 7 graden. Morgen, zaterdag, is het bewolkt en regenachtig. In de loop van de middag wordt het droog en klaart het vanuit het noordwesten wat op. De temperatuur is met 9 graden in het noordwesten tot 13 in het zuiden iets hoger dan vandaag. Vanaf zondag breekt een periode met droog weer aan. De eerste dagen is er nog veel bewolking, maar geleidelijk neemt het aandeel zon overdag toe. Met maxima van ruim 10 graden en niet al te veel wind voelt het best lenteachtig aan.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 Amerikaanse koffieketen Starbucks opent vandaag in Amsterdam de twintigste Nederlandse vestiging. Het is ook gelijk de grootste van Europa. Het is gevestigd in een monumentaal pand, het voormalig kantoor van ABN Amro. De koffiebars zijn helemaal in, ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Verslaggever Jeroen Schutteizer merkte dat niet iedereen zo gecharmeerd is van deze ontwikkeling. Nou, ik vind het een beetje overdom. Er is zoveel al te drinken en te eten. Ik denk dat het wel voor iets beters had gebruikt kunnen worden. Ik zou zeggen, maak iets leuks van voor ouderen, een dagbesteding of zo. Er zijn zoveel mensen in Amsterdam die uh, de hele dag niks te doen hebben. Ik denk altijd aan of Nescafé. Dat is zo'n uh, dure koffie. Wat nergens op slaat wat je ook zelf thuis kunt maken. 4 euro of zoiets voor een klein kopje koffie of zo. Nou, dit is onmiskenbaar geluid uit Amsterdam. Rembrandtplein. Jeroen Veldkamp staat naast me. Ik ben barista van origine en uh, ik probeer iedereen op de hoogte te houden van de trends en de ontwikkelingen in koffie. Ja, u weet alles van koffie. Nou, er is hier uh, een Amerikaanse keten gekomen. Ja, we staan ervoor. Uh, vol verwachting klopt ons hart. We hebben natuurlijk al een aantal ketens uh, in ons land die het ontzettend goed doen. Ja, wie zijn de concurrenten? Nou ja, we hebben natuurlijk het Douwe Echerts Koffiecafé. We kennen de Company, die zien we daar aan onze linkerhand. Maar ook een, een bagels en beans en kaldi koffie. En zo zijn er echt wel een, een paar hele mooie ketens in het land. Ik sprak net wat voorbijgangers hier en zegt de mevrouw... joh, we hebben al zo ontzettend veel in Amsterdam. Dat klopt. Als je op toeristisch niveau kijkt, is er ontzettend veel te vinden. Maar uh, een van de dingen die de koffieketens met zich meebrengen... is dat er ontzettend veel beleving en passie en puurheid in zit. Wat denkt nou een koffiekenner van de koffie hier... Wat hier nu aan het gebeuren is, en dat zie je ook bij die andere ketens... er is ontzettend veel aandacht voor de kwaliteit van koffie. En uh, wat de Amerikaanse keten met zich meebrengt... is ont uh, een ontzettend hoge mate van service en hospitality. Hospitality. Dat is gastvrijheid uh, in plat Nederlands. Ik heb straks uh, koffie gekregen daar. Hartstikke zoet. Ja, dat kan. Dat is, uh, dat is denk ik die Amerikaanse uh, toon uh, die je dan proeft. En ontzettend veel melk. Ik ben wel met je eens dat de hoeveelheden van Amerikaanse ketens... wel wat uh, royaal zijn, op zijn minst. Ik sprak ook nog twee jonge mensen die zeiden... nou, we vinden het allemaal wel duur. Dat ben ik met je eens. Uh, bij de ketens waar we het net over hadden... daar, uh, ja, daar krijg je meer. Uh, meer dan alleen koffie. Het is ook een stuk beleving. Het wordt voor je neus vers bereid, vers gemalen en vers opgeschuimd. Ik denk dat de, de hoge prijs hem zit in de royale hoeveelheden. Zullen we even daar naar de overkant ja. gaan? zeg maar naar de concurrent, de coffee company. Maar dit zijn dus hippe tenten. Qua ketens denk ik dat je de 2 300 hebt. Maar de, die, die, die kleine ambitieuze community bars, die, die schiet echt als paddenzoelen de grond uit. Er is dus behoefte aan. Er is ontzettend veel behoefte aan. Niet alleen aan het drinken van koffie, maar ook vooral het sociale aspect van koffie. Bij elkaar zijn, met elkaar een bakkie doen... In andere wereldsteden als, als Parijs of New York... daar struikel je werkelijk over de koffiebars op iedere hoek één. In Nederland is dat nog een stuk minder. Maar ik denk dat dat te maken heeft met onze rijke koffiehistorie... die wij in Nederland hebben. En dat wij ook nog heel graag een kop koffie thuis met elkaar drinken. Het is wel zo dat buiten huis koffie drinken... Uh, uh, dat, dat neemt wel enorm toe. Dus uh, voor de toekomst... ik voorspel niet zoveel uh, koffiebars als in New York. Maar het gaat nog wel ontzettend toenemen, denk ik. Nou, zullen we maar een bakje doen dan? Ja. Het wordt al de zevende vandaag, geloof ik. Ik heb u wel eens horen zeggen... het heeft eigenlijk weinig met koffie te maken. Er gaat ijs in, er gaat slagroom in, er gaan allerlei smaakjes in. Vooral de jeugd is erg geïnteresseerd in, uh, in, in toevoegingen in de koffie. Smaakjes, kleurtjes. Is dit vooral voor de jeugd bedacht? Nee, ik denk wel dat het goed geadopteerd wordt door de jeugd. Uh, veel studenten die uh, tussen de colleges door even een lekkere uh, uh, kop koffie gaan drinken... Als je goed in je heen kijkt, zit er in deze zaak nu heel weinig jeugd. Een heel mooi gemileerd publiek van uh, werkende mensen, volwassen vrienden, maar dames alleen. God, de vestiging van Starbucks komt dus in Amsterdam, hoorde een bijdrage van Jeroen Schutijzer. Minister Kamp van Sociale Zaken kan niet garanderen dat de kinderopvang buiten schot blijft bij nieuwe bezuinigingen. Verslaggever Peter Blok hoorde hem dat gisteren zeggen in een debat in de Tweede Kamer. Veel zorgen bij de oppositie. Die vindt dat minister Kamp de kinderopvang kapot bezuinigt. Crashes moeten sluiten, ouders meer betalen... en de wachtlijsten blijven bestaan. En nu het kabinet ook nog eens extra moet bezuinigen vreest de oppositie voor nieuwe bezuinigingen op de kinderopvang. Kan de minister ingaan op de extra bezuinigingen op de kinderopvang? Dit jaar is er 420 miljoen vanaf gegaan. Waar het ons ooit om begonnen was uh, om kinderen uh, goede kinderopvang te bieden... en ouders de kans te geven, arbeid en zorg te combineren hebben we gisteren het verschrikkelijke beeld kunnen zien... dat dat in ieder geval voor mensen met lage opleidingen steeds moeilijker wordt. Want dat zijn de mensen met lage in, opleidingen en lage inkomens... die in de Schilderswijk wonen. De sleutelkinderen zijn terug. En dat is heel erg. Kinderen die niet meer naar de opvang gaan... omdat ouders de rekening niet meer... Kunnen betalen. De huidige bezuinigingen die zijn al erg genoeg. Maar als we nog meer gaan bezuinigen, dan wordt de kinderopvang kapot bezuinigd. Minister Kamp kan geen garanties geven. Want zeer waarschijnlijk moet er nog wel meer worden bezuinigd op de kinderopvang. Of eh, daar in ieder geval de kinderopvang buitenschot zou kunnen blijven. Ik denk als we nu een vergadering hier gaan beleggen over mensen met uitkering... dan willen we ook dat die buitenschot blijven. En de mensen in de zorg. De zorg moet natuurlijk ook helemaal buitenschot blijven. En de ontwikkelingssamenwerking en defensie. En zo vinden we dat op alles niet bezuinigd moet worden. Alleen er moet wel iets gaan gebeuren. En daar zitten nu een aantal mensen voor in het katshuis. En die zullen daar toch met iets uit moeten komen. Ik ga dus ook niets doen wat goede uitkomsten in de weg zou staan. Daar moeten ze informatie verzamelen, afwegen en beslissingen nemen. En als u mij vraagt... Uh, vindt u dat in alle omstandigheden kinderopvang daar helemaal buiten moet blijven? Er moet toch op een gegeven moment een afweging gemaakt worden en een keus gemaakt worden. Toch vindt Kamp dat er nog genoeg aan kinderopvang wordt uitgegeven, bijna 3 miljard euro. Laten we even kijken naar iemand, uh, alleen, alleenstaande ouder, twee kinderen en eentje op de dagopvang. Oude verdient veel geld, 85.000 euro per jaar. Wat krijgt zo'n ouder nu gesubsidieerd in die kosten van die opvang? Dat is in 2012 een bedrag van bijna 13.000 euro. Dat is wat minder dan het vorig jaar was. Vorig jaar kreeg die ouder nog 14.500 euro. Maar nu op dit moment nog steeds meer dan 1.000 euro per maand subsidie. Als het nu een ouder is die wat minder verdient, bijvoorbeeld een modaal inkomen... dan gaat daar voor die kinderen per jaar 20.800 euro bij... En kijk je naar een alleenstaande oude die werkt met, tegen het minimumloon... die krijgt uh, dit jaar 22.440 euro subsidie. En wat was dat vorig jaar? 22.800 euro. Dus ik denk dat uh, die wijzigingen die zijn, uh, zeer bescheiden zijn. Of en hoeveel er extra op de kinderopvang bezuinigd gaat worden... is de vraag. Dat is afhankelijk van de onderhandelingen in het Catshuis... met Rutte, Verhagen en Wilders. Tien over half zeven geweest. Een... Cacafonisch land is Italië. Wie het probeert te dirigeren, kan rekenen op verzet. Of het nou om structurele maatregelen gaat, of om een onbeduidend plan om het volkslied voortaan elke morgen door de schooljeugd te laten zingen. Italië wil kosten wat het kost, niet eentonig zijn. Alsof Italië geen belangrijkere dingen aan het hoofd heeft, is er ruzie ontstaan over het volkslied. Alle kinderen van de basisscholen zouden deze hymnen voortaan iedere morgen moeten meezingen. Zodat ze zich bewuster worden van de 150 jaar oude geschiedenis van de nazistaat Italië. Het is de partij van Silvio Berlusconi, volk van de vrijheid, die dit voorstel heeft ingediend. Het wordt breed gesteund, maar er is ook opvallend verzet. Vanuit Zuid-Tirol bijvoorbeeld. Zuid-Tirol of Alto Adige werd in 1919 pas toegewezen aan Italië... onder groot verzet van de Duitsstalige meerderheid. Nog liever vandaag dan morgen zou een deel van de inwoners... zich weer aansluiten bij Oostenrijk. Dit is het regionale volkslied dat zij in de klas willen laten horen. Hand. Het voorstel om kinderen het Italiaanse volkslied te laten zingen... getuigt volgens de voorzitter van de Zuid-Tiroler volkspartij... van weinig gevoel voor culturele en linguistische minderheden in Italië. Maar niet alleen vanuit Zuid-Tirol, ook vanuit Sardinië klinkt verzet. De beweging voor een onafhankelijk Sardinië noemt het wetsvoorstel onacceptabel en grotesk. Niet de Italiaanse eenheid... Maar de Sardinische eenheid willen de nationale sarden verdedigen. En natuurlijk liet ook Umberto Bossi van de separatistische en Noord-Italiaanse Lega Nord zich horen. Hij wil alleen deze klanken in de klas laten horen. volkslied van Padania, het pensiero van Arturo Toscanini. En hij zei te hopen dat zijn kinderen nooit het nationale Italiaanse volkslied zullen zingen. En dat terwijl het door kinderen gezongen zo mooi kan klinken. Eigenlijk is er maar één conclusie mogelijk na deze kakofonie aan hymnes. Nu politici de teugels uit handen hebben moeten geven aan Mario Monti, is het hard zoeken naar thema's Waar nog electoraal muziek in zit. Melodieuze bijdrage hoorde u van onze correspondent in Italië, Bas Mestres. Een pleidooi om het rapen van kiewietseieren op de werelderfgoedlijst van UNESCO te zetten, hoort u zo. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB. John Bakker zonder files. Ja, inderdaad. Dat is vrij, vrijdagochtend stelt het meestal natuurlijk niet zo gek veel voor. Een kilometer of 40, 50, misschien zo rond half negen. Maar op dit moment nog helemaal geen files te melden. Ik heb nog wel wat snelheidscontroles in de aanbieding. Op de A44 tussen knooppunt veen en Wassenaar. En op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn. John Bakker hoort u bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Want snel door naar Mark Robin Visser. Die is vanochtend bij een Japandeskundige. deskundige Mark Robin. En zo die vrijdag, één jaar geleden, rond deze tijd... kreeg hij de eerste melding ook binnen. Ja, ik denk dat, uh, dat we rond die tijd bij de NOS alvast uh, zijn naamtiteltje voor de televisie aan het maken waren. Ik weet niet precies uh, hoe laat dat was, uh, Henny van der Veren. Maar het kwam erop neer dat u uh, gebeld werd en uh, slaapzak meenemen. Hè? Goedemorgen, ja, wij hadden net op televisie gezien. En uh, dachten, dacht uh, van ja, op ons centrum wordt een uh, beroep gedaan voor informatie. Dus zet de telefoon maar aan. Ja. uw centrum, wat bedoelt u daarmee? Dat is uh, inderdaad de Universiteit Leiden, het Centrum voor uh, Japanstudies. En ja, wij moeten die informatie leveren, in dit geval uh, naar de NOS toe. En uh, terwijl ondertussen de informatie uh, ja. binnenkwam. Hoe ging dat vorig jaar? Vertel eens. Ja, nou op zich, op zich uh, Japan is natuurlijk een land van uitbevingen. Dus als je hoort uitbevingen, oké, okay, weer Het uh, hoef je niet van te schrikken. Maar in dit geval was het natuurlijk ten eerste een hele grote. En ten ja. tweede uh, kwam daar die tsunami achteraan, uh, die veel groter was, waar iedereen op gerekend had. Plus, de derde ramp, uh, dat die, uh, uh, ja, die kerncentrale daar uh, geraakt was. Terwijl natuurlijk als iedereen gaat ontkennen dat er iets aan de hand is, dan wordt het gevaarlijk, dacht ik. Uh, dat was een persoonlijke mening hoor. Maar dat bleek dus inderdaad al vrij snel, uh, volgens de Japanse media, uh, ja, gevaarlijk te zijn. Terwijl dat in alle tonen ontkend werd. Uh, dus ja. dat was een ander spanningspunt. Maar uh, voor mij persoonlijk is het uh, uh, naar de studio toe en uh, ja. Ja, kijken wat ik kon. En aan de andere kant mailen naar Japan, kijken of ik ja. bellen is geen handig idee dan, want iedereen heeft natuurlijk te druk. Dus je belast alleen maar het netwerk, dus je gaat... Uh... Mailen. Dat ja. is wat er gebeurt. Ja. Uh, uw vrouw is Japanse. Ze is nu bij ons. Maar ze spreekt niet zo heel erg goed Nederlands. Dus uh, we doen het eventjes uh, samen. Maar het moet natuurlijk op uw vrouw ook een enorme indruk uh, gemaakt hebben. Ja, dat is natuurlijk, ja, het is je eigen land. Uh, zijn je landgenoten. Uh, we hebben niet direct familie in de omgeving. Ik heb dan wel kennissen zelf. En vrienden. Uh, maar uh, ja, als land, uh, je bent erop betrokken. Ik moet voorstellen dat uh, in feite bij ons, uh, laten we zeggen, Friesland onder water staat. Dat, uh, uh, dus dat is, uh, is schrikken. Dat is informatie. En iedereen heeft natuurlijk een kennis van de kennis die daar wel is. Uh, dus het is aan de ene kant uh, ja, gewoon praktisch van uh, wat kunnen we doen? Uh, kunnen we wat doen? En dat is een andere vraag. Uh, en ja, daar hou je mee bezig en gelijk organiseren. Want je ziet ook aankomen dat hier uh, een en ander moet gebeuren. Ja. Nou, daar zat u dan voor de camera's van de NOS vanuit Nederland te praten over toch een ver van mijn bed show, mag je wel zeggen? Ja, het is toch geregeld, hebben is computers aangezet... de Japanse taalmodule geïnstalleerd op de computers daar... en zoveel mogelijk Japanse tv aangezet. En er zijn een aantal tv-stations, hebben veel tv-stations... zodat je van alle kanten die informatie krijgt, radio aan, vrienden, websites, Facebook... al dat soort informatie aanzetten, informatie verzamelen, bundelen en dat... Ja, in de uitzending brengen. Ja. En al vrij snel, toen al werd duidelijk dat, we hier, dat hier sprake was van een grote, grote ramp. Er waren hele indrukwekkende beelden en geluiden die daar vandaan kwamen al heel snel. Nou, ik, had zelf, uh, ik zag op een gegeven moment een stuk uh, Sendai van de Customers. Dat stond eronder op Japanse tv. En dan denk je van als het daar zo is, dan is het heel groot. Er was altijd over slachtoffers wat moeilijk te praten op zo'n moment, maar in ieder geval de schade aan infrastructuur, et cetera, van die tsunami specifiek. Die aardbeving, dat valt ook wel mee, daar hoor je ook niet zoveel van. Het is wel een en ander verwoest, maar de indruk die toen gewekt was, was, ja, de tsunami, die was... Weer ja, van zo'n zo omvang, het, wat we toch al gewend waren. Maar ook de, ook de beelden van mensen die probeerden te ontsnappen wat niet lukte op de Japanse tv. Waren ook niet echt snel te plaatsen moet ik zeggen hoor. We kregen steeds dezelfde beelden, we hebben nu heel veel. Maar op dat moment kwam het maar een stukje bij beetje binnen natuurlijk. Ja. En als je dan een, een wijk ziet waar je wel eens een borrelje gedronken hebt. In, uh, dan uh, is dat toch wel ja, ja. Dat, uh... Dus wat dat betreft, ja, tsunami, die, die aardbevingsschade, ja, zoals je weet, Japan is opgebouwd. Uh, uh, waar je ook geïnteresseerd in bent, is van wat voor tijd hebben die mensen gekregen? Normaal gaan de sirenes af bij een uh, tsunami, het zijn waarschuwingen. Hè, maar ja, in, als je op een gegeven moment uh, aan de kust zit en er wordt gezegd: ga één kilometer binnenland in. Ja. en dat water kwam nu tien kilometer, uh, ik noem maar wat. Dan zit je eigenlijk niet veilig. Ja. Ja, dus dat is uh, ja, buiten verwachtingen, zoals de toen uh, tegenwoordig zeggen. Sotai-gai, Sotai gai is het. Ja. Ja. Wij gaan vanochtend uh, praten over wat er allemaal is gebeurd. En ook uh, kijken naar de uh, lessen die we uit uh, die ramp uh, zouden kunnen trekken. Henny van der Veren, uh, tot straks en bedankt vast. Nog ja, graag gedaan. Mark Robin Visser, over een jaar geleden de tsunami en de aardbeving in Japan. Astronomisch begint de lente pas op 20 of 21 maart... maar in Friesland start het voorjaar als het eerste kiwiet-ei wordt geraapt. Al eeuwen hoort het rapen van eieren bij de Friese volkscultuur. En om dat nog maar eens te onderstrepen... willen de Friese vogelwachters nu dat deze traditie een plek krijgt... op de werelderfgoedlijst. Voorzitter van de Bond van Friese Vogelwachten, Mark Brouwer. Goedemorgen. Meneer Ooster, goedemorgen. U vindt dat dat wel past in de traditie als Sinterklaas en Koninginnedag? Ja, dag? Ja. Of het daar nou direct mee vergeleken moet worden, dat, uh, dat weet ik niet. Maar als dat er ook op uh, hoort, uh, dan zeker. Nou ja, goed, daar denkt UNESCO over na. Hè? Want u kunt ook denken aan de lijst van bijzondere gebouwen en monumenten. Maar daar lijkt het me niet tussen te passen. Nee, dat past er niet tussen, meneer Ooster. Dat gaat over materiële erfgoederen. En dit is uh, ja, sinds enige tijd is ook de mogelijkheid voor het uh, immateriële erfgoed. En u bent uh, uniek met dat ijzeren rapen? Dat doen ze nergens anders? Nee, dat doen ze nergens anders, uh, meneer Ooster. He, en in Friesland bestaat dat nog. Het, het eierzoeken dat is zeg maar de basis onder ons uh, weidevogelbeschermingsmodel. Daardoor bestaat het ook nog steeds. En het bestaat inderdaad al eeuwen. En het wordt over generaties uh, heen al uh, doorgegeven. Mm. Met die kunst van het eierzoeken en de, en de liefde voor de weidevogel. Ja, uh, ja, dat zegt u er nou bij. Maar uh, is het wel, stelt het wel zoveel voor? Laat ik dat maar eens oneerbiedig vragen. Als een paar mannen een weiland in rein, uh, inlopen en een ei gaan zoeken. En misschien ook wel vrouwen trouwens. Ja hoor, er zijn ook veel vrouwen bij. Ja, zeker stel dat veel voor. Kijk, u moet zich voorstellen, het raapseizoen van, uh, van kiewitseieren, dat is, uh, dat is door, door regels omgeven. Het is niet zo dat er maar raak uh, gezocht wordt. Ons zoekseizoen is denk ik, nou gemiddeld een dag of 10, 14. En vervolgens zijn wij nog een maand of drie in het veld, in het weiland, bij de boer. Om een nestbescherming te doen. Ja. He, dus dat is best, uh, best uniek, dat je met uh, 5000 vrijwilligers zoveel inspanning uh, levert voor wijde vogelbescherming. Waarom wilt u graag dat het op de lijst komt? Wat levert dat op? Nou, het levert uh, twee dingen op, vind ik. Uh, ik vind het een, een prachtige Friese uh, traditie, die wat mij betreft uh, moet blijven bestaan. Maar het allerbelangrijkste is uh, dat het rapend zeg maar, het, het zoeken van die eieren... gewoon de, de basis is in ons beschermingsmodel. Ja. En daarmee constateer je dat. Ja. Nou is niet iedereen het met u eens, hè? Fauna bescherming, bijvoorbeeld probeert al nee? jaren dat rapen van kiwi's eieren verboden te krijgen. Ja. Um, denkt u niet dat dat de zaak in de weg staat? Nee, dat denk ik niet. Nou ja. Dat zou het natuurlijk, maar zo kunnen dat faunabescherming hier ook tegen procedeert. Als daar mogelijkheden tot toe zijn. Ja. Uh, nee, ik denk dat, uh, dat meneer Nissen en de bond hebben vooral een ethisch verschil van inzicht omtrent dat rapen van eieren. Daarvan zeg ik altijd dat kan, dat mag. En uh, nou ja, daar moeten we mee omgaan. Ja, maar wilt u juist op die lijst gaan staan omdat het u dan een, een soort van juridische status geeft, juridische bescherming geeft? Nee. Nee, dat is, niet, dat is niet de doelstelling. Ik denk dat het zo ook niet werkt. Nee. Uh, kijk, ik wil op die lijst staan omdat het de basis is onder ons beschermingsmodel. Hè, dat vind ik wel belangrijk. En dat daarmee toch beter bekend wordt wat de waarde is van dat uh, kortstondige uh, raapseizoen... ten opzichte van, uh, van, uh, van die, nou ja, die drie, vier maanden uh, nestbescherming. Dat nee. vind ik gewoon belangrijk zegt, het is een vroege lente, tenminste als je buiten kijkt. Nou ja, het was nog flink koud. Uh, wordt er eigenlijk al gezocht? Ja, de eerste zijn in het veld, uh, meneer Rooster. Kijk, de sport van het eierenrapen is natuurlijk vooral ook het vinden van het, uh, van het eerste ei. Dat is eeuwige roem in, uh, in Friesland of in je gemeente. Uh, ja, en daar zijn de eerste natuurlijk uh, druk voor in de weer. Mm. En u zelf? Dit weekend ga ik zeker even kijken. Dit weekend? En, en, ja, zal dat dit weekend ook al gebeuren, denkt u, of niet? Ik verwacht zondag of maandag. Zondag of maandag. We houden het in de gaten. Dank u wel, meneer Roos. Mark Brouwer van de Bond van Friese Vogelwachten. Hartelijk dank. Tot ziens. Goedemorgen. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Met Partij Nijhuis. Winkeldieven die worden gepakt kunnen nog dit jaar een straatverbod opgelegd krijgen. Daardoor mogen ze een heel winkelgebied niet meer in, zegt het pakketgeneraal van het Openbaar Ministerie in De Telegraaf. De rigoureuze aanpak van winkeldieven is volgens het OM nodig. Vorig jaar is een recordaantal van 10.000 winkelverboden opgelegd. Daarnaast kregen ook nog eens 1200 hartleerse dieven volgens De Telegraaf een collectief verbod voor een heel winkelgebied. Het kabinet heeft een manier gevonden om publicatie te voorkomen... van het recept voor het nieuwe vogelgriepvirus, dat schrijft de Volkskrant. Het nieuwe vogelgriepvirus werd ontwikkeld in Rotterdam... en is overdraagbaar tussen mensen. Dat kan gevaar opleveren als het recept in handen komt van terroristen... Onder druk besloten de onderzoekers publicatie met 60 dagen uit te stellen. Maar wat gebeurt er daarna, wil de Tweede Kamer nu weten. Staatssecretaris Bleker van Landbouw heeft een oplossing. Hij beschouwt publicatie van het recept als export van gevoelige kennis. En daarvoor is een vergunning nodig. Dus door geen vergunning af te geven, kan publicatie worden voorkomen. Voor het eerst in de moderne geschiedenis is de armoede op alle continenten gedaald. Dat schrijft Trouw op basis van een rapport van de Wereldbank. De armoede daalde tussen 2005 en 2008 al... maar ook vanaf crisisjaar 2008 heeft die daling doorgezet, meldt de Wereldbank. De daling is voor het grootste deel te danken aan China dat sinds 1981 meer dan 650 miljoen mensen boven de armoedegrens wist te tillen. Nou, het goede nieuws is ook een keerzijde, want hoewel steeds meer mensen boven de armoedegrens van 1,25 dollar per dag komen... blijven ze wel vaak onder de 2-dollar-grens. De parkeertarieven zijn de afgelopen jaren explosief gestegen. De Telegraaf schrijft over de nationale parkeertest van detailhandel Nederland. En daaruit blijkt dat de tarieven in extreme gevallen sinds 2009 met 50 zijn gestegen. Winkeliers zeggen dat ze miljoenen aan omzet mislopen door wegblijvende consumenten. De Telegraaf schrijft verder dat ook parkeren aan de straat fors duurder is geworden. Geldt bijvoorbeeld in Eindhoven, Almere, Utrecht en Den Haag. En Nijmegen spant de kroon. In 2010 kostte 1 uur parkeren 1,70 euro. En dat is nu vanaf het tweede uur het dubbele, 3,35 euro. De pers heeft het gedrag van de PVV onderzocht. De partij werkt steeds meer samen in de Kamer. Het aantal gezamenlijke ingediende moties is in vijf jaar verdrievoudigd. De PVV werkte volgens de pers het meest samen met de VVD. Het CDA staat op de tweede plaats, gevolgd door de SP. Kamerlid Ino van der Besselaar dient de meeste gemeenschappelijke moties in bij de PVV. Gemiddeld werkt hij eens per zeven weken samen met een andere partij. De brommer raakt steeds meer uit de gratie bij de jeugd, dat schrijft de Telegraaf. De populariteit heeft een flinke tik gekregen door de invoering van het verplichte bromfietsexamen vorig jaar. Het aantal afgelegde praktijktoetsen bleef sterk achter bij de prognoses. Het aantal theorie-examens halveerde zelfs. Volgens het CBS is de drempel om brommer te rijden hoger geworden. Daarnaast is er waarschijnlijk een groep jongeren die de brommer laat staan... totdat ze met autorijlijst kunnen beginnen. Dat mag tegenwoordig al vanaf 16,5 jaar. En als je slaagt, dan heb je ook gelijk je bromfietsrijbewijs. De iPad 2 wordt massaal op marktplaats gezet, dat schreef Metro. Fabrikant Apple kondigde dinsdag de opvolger aan... en mensen hoeven het oude model dus niet meer te hebben. Kort na de lancering waren al zo'n 500 nieuwe advertenties. En de vraagprijs van eerdere iPads varieert enorm. Grofweg van 250 tot 830 euro. Mark waarschuwt wel voor oplichting. Als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat ook vaak zo. Er komt een speciale Knoet-euro-munt die de Duitse ijsbeer moet eren, dat schrijft de Telegraaf. De munt krijgt een waarde van 12 euro en komt binnenkort in Duitsland in omloop. Het ijsbeertje be werd in 2006 wereldberoemd nadat het was verstoten door zijn moeder. Vorig jaar overleed het. Van de opbrengst van de munt gaat 2 euro naar een fonds voor de dierentuin waar Knoet woonde. Na zeven uur hoort u meer over Griekenland. Want over twee minuten, als het goed is... komt de Griekse regering officieel met een verklaring... Uh, waarin ze zeggen of er voldoende banken en andere private investeerders... meedoen met de obligatieruil om zo'n deel van de Griekse schuld weg te uh, schelden. Kwijt te schelden. Hoort u meer over onze correspondent? Hoort u erover? Peter van der Meerschout schuit aan voor cijfers en bedragen. En Ik spreek erover met professor Arald Benik.